8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Moedies blijft twijfelen aan kredietwaardigheid EU. Ook Schotse premier heeft kritiek op Cameron en doden bij schietpartijen in Barendrecht.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 Vorige week dreigde kredietbeoordelaars Standard Poor's al... dat de kredietwaardigheid van de EU-lidstaten mogelijk wordt verlaagd. In Groot-Brittannië groeit de kritiek op het optreden van premier Cameron... bij de Eurotop van vorige week. Daar sprak hij een veto uit tegen een nieuw EU-verdrag... waardoor de lidstaten aan strengere begrotingsregels moeten voldoen.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 Even na middernacht Nederlandse tijd landde zijn vliegtuig uit Frankrijk in Panama stad... waarna die direct met een helikopter naar de gevangenis werd gebracht. Noriega is in zijn geboorteland bij verstek veroordeeld tot 20 jaar cel... voor de moord op politieke tegenstanders tijdens zijn regime in de jaren 80. Sinds die werd verdreven zat hij vast in de Verenigde Staten en tot gisteren in Frankrijk. Onder meer voor het witwassen van crimineel geld en voor drugshandel.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 De situatie in Congo is gespannen sinds de presidentsverkiezingen van eind vorige maand. Zowel zittend president Kabila als oppositieleider Tshisekedi heeft zich uitgeroepen tot winnaar. Volgens de officiële uitslag heeft Kabila gewonnen, maar waarnemers zeggen dat er is gefraudeerd. Zo kwam de opkomst in sommige regio's met veel Kabila-aanhangers uit op meer dan 100 procent. Rond en na de verkiezingen brak op enkele plaatsen in Congo geweld uit. De oppositie hoopt dat de internationale gemeenschap ingrijpt. Oud premier Dominique de Villepin is kandidaat bij de presidentsverkiezingen in Frankrijk volgend jaar. Hij wil het opnemen tegen zijn aardse rivaal, de huidige president Sarkozy. De twee hebben elkaar de afgelopen jaren over en weer beschuldigd van corruptie en laster. Bij de bekendmaking van zijn kandidatuur zei de Villepin dat hij zich verzet tegen een verdere machtsoverdracht aan Europa. Op de Gele Zee hebben Chinese vissers een medewerker... van de Zuid-Koreaanse kustwacht doodgestoken. Dat gebeurde nadat de kustwacht hun boot had aangehouden... omdat die in Zuid-Koreaanse wateren viste. Een andere kustwachtmedewerker raakte bij de steekpartij gewond. Negen Chinese opvarenden zijn opgepakt. Er zijn steeds vaker incidenten met Chinese boten... die in de wateren van buurlanden vissen. Vorig jaar leidde een botsing met een Japans kustwachtschip... nog tot een diplomatieke rel tussen Japan en China. Dan het weer nog. Vanochtend bewolkt en regenachtig. Vanmiddag nog een bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 6 graden in het oosten tot 9 aan de westkust. Morgen een onstuimige dag met veel wind en regen. En met gemiddeld 9 graden is het wel vrij zacht. B Verkeersinformatie. Het is een drukke ochtendspits. Er staat 300 kilometer Het heeft vooral te maken met het regenachtige weer in het midden en oosten van het land... Wat opvalt zijn ook de ongelukken. Het aantal op de A7 Heerenveen richting Groningen staat bij Hoogkerk 5 kilometer. Het ongeluk gebeurde aan de andere kant. Vanuit Groningen tussen Hoogkerk en Leek staat 5 kilometer stil. De A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de afrit Beek en knooppunt Velperbroek 15 kilometer. Dat is een van de langste fiets van dit moment. De A22 van Beverwijk naar Velsen staat vol voor de Velsen tunnel, Na een ongeluk in de tunnel. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan het beste via de A9. De A50 van Os naar Eindhoven is nu veel vertraging tussen Os-Oost en Veggrond-Noord, 11 kilometer door een aanrijding. En een kettingbotsing op de A67 van Venlo naar Eindhoven... veroorzaakt veel vertraging tussen Asten en Geldrop, 15 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Voorlopig kunt u beter omrijden over de A73 en de A2. Stel, er zijn twee mensen. De één heeft idealen, is een optimist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 Goedemorgen, het is tijd voor deel 387 in de Ajax Soap. De rechter doet later vanochtend de uitspraak in het kort geding dat kruif en tien trainers hebben aangespannen tegen het beursgenoteerde Ajax. Wij zijn tegen wat is de NV beslist? Wij hebben geen keus. En wij zijn helemaal niet tegen de club. Helemaal niet. We zijn tegen de NvV. Wij zijn de club. Straks kijken we vooruit op de beslissing van de rechter. En in Afghanistan zijn leger en politie nog lang niet klaar. Ik was ook nog niet klaar om alle traken van buitenlandse troepen over te nemen. Daarom onderneemt president Karzai nu actie. De dienstregeling voor het spoor in zowel Frankrijk als Nederland is aangepast. Onze verslaggevers staan op stations in Parijs en Amsterdam. En in Engeland is ook wat veranderd in de verhoudingen binnen de regering. De Britse vicepremier Clegg heeft die verhoudingen binnen de coalitie op scherp gezet. Voorman van de liberaal-democraten is het openlijk oneens met het veto van Cameron. Premier Cameron op de eurotop over de aanscherping van de begrotingsregels. Volgens Clegg zet de conservatieve Cameron Groot-Brittannië daarmee buitenspel in Europa. Ik ben bitterly disappointed by door het resultaat van de laatste week's summit. Precies omdat ik denk dat er nu een real danger is dat over de tijd... het Kingdom will be en and binnen Europa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 Ja, dus het, Deze setback moet niet negatief gaan uitpakken voor Groot-Brittannië. Zegt gelijk hij zal er alles aan doen om de schade te beperken. En vannacht liet de Schotse premier Salmond ook weten... dat Cameron met zijn optreden de Schotse belangen heeft geschaad. Wij gaan naar correspondent Arjen van der Horst. Arjen, um, is maar eens even naar de Schotse premier Salmond. Klopt dat? Heeft de stap van Cameron gelijk gevolgen... voor de belangen in Schotland? Nou ja, je haalt eigenlijk het standpunt dat we ook van Nick Clegg en andere liberaal-democraten horen. Namelijk dat de Britten nu helemaal geïsoleerd zijn in Europa. De rest van Europa gaat gewoon door. Gaat belangrijke beslissingen nemen die ook cruciaal zijn voor de Britse economie. Alleen, de Britten zijn daar niet meer bij en kunnen daar geen invloed op uitoefenen. Dus ook ja, dat heeft gevolgen voor Schotland. Uh, ik moet ook niet vergeten dat Selm hier een, ook een beetje een staaltje partijpolitiek laat zien. Want hij gaat uh, binnen zijn parlementsperiode nog een referendum houden over onafhankelijkheid van Schotland. En wat hij nu probeert te doen is zoveel mogelijk afstand te creëren tussen hem en de regering in Londen. En dus wat dat betreft komt de hele ruzie eh, in eh, het Britse kabinet... hem heel goed uit natuurlijk. Ja, en dan dat Britse kabinet. We zeiden het al, Glek heeft de verhoudingen op scherp gezet. Kan het uiteindelijk leiden tot een breuk in de coalitie? Niet waarschijnlijk. En dat zegt Glek ook. Uh, hij zegt uh, in dat interview gisteren... van, nou, als, als de regering nu uiteen zou vallen... zou dat nog dramatischer zijn voor het land. Er zit niemand op te wachten. Zeker niet in deze... ...onzekere uh, uh, economische tijden. En er is ook nog een tweede zorg die Kleck weliswaar niet uitspreekt... ...maar ongetwijfeld een rol bij hem speelt. Want nu verkiezingen uitschrijven... ...zou echt politieke zelfmoord zijn voor de liberaal-democraten. Dus ze staan dramatisch laag in de peilingen. En zijn partij zou echt weggevaagd worden... ...als er nu verkiezingen zouden worden gehouden. Oké, okay, maar goed, Cameron kan toch niet zomaar voorbij gaan... ...aan de wensen en belangen van zijn coalitiepartner? Dat zal heel moeilijk uh, laveren worden, ja. want natuurlijk moet hij de liberaal-democraten tevreden houden. Maar uh, eigenlijk een nog veel grotere bedreiging voor Cameron is, is gewoon zijn eigen partij. En dan vooral de euroceptische vleugel. Die wordt steeds luidruchtiger, is ook steeds zelfverzekerder. Uh, zijn veto viel heel goed bij de achterban. De vraag is of het nu genoeg is uh, om uh, deze vleugel rustig te houden... En het antwoord is nee, want die ruiken nu bloed, eisen ook dat Cameron doorgaat, gebruik maakt van dit momentum om nog meer bevoegdheden terug te eisen van Brussel. Misschien zelfs een referendum moet re eh, organiseren, een in-out referendum. Ja, en dat is iets waar de premier niet op zit te wachten. Ja, we zagen zaterdag al wel wat uh, strijdlustige commentaren. Hè? Cameron had het niet zo slecht gedaan, was opgekomen voor Groot-Brittannië. Wat vindt de normale Brit ervan, de kiezer? Ja, een groot deel van de bevolking vindt dat ook. Hè? Dat zagen we gisteren in een peiling. Bijna twee derde van de Britten steunt de premier. Die vindt dat, dat uh, veto dat hij heeft uitgesproken... Uitstekend En veel Britten hebben dus ook absoluut geen moeite met de splendid isolation waarin ze nu uh, verkeren. En sterker nog, sommigen willen ook veel verder gaan. Uh, want uit diezelfde peiling blijkt dat, dat iets meer dan de helft van de Britten zelfs de EU wil verlaten. Dus die hebben absoluut geen moeite met de koers die Cameron heeft gekozen. Ah, Jan van der Horst vanuit uh, Londen over Cameron en de oppositie die, die binnen de eigen coalitie ondervindt. Particuliere bewakingsbedrijven <coughs> pardon, mogen voorlopig blijven opereren in Afghanistan. Dat heeft president Karzai besloten. <coughs> Aanvankelijk zouden de particuliere bewakers volgend jaar maart worden vervangen door leger en politie. Buitenlandse bewakingsdiensten zouden dan het land moeten verlaten. Nou, Ze hebben nu dus uitstel gekregen tot september 2013. Daar gaan we over praten met Afghanistan en Pakistan deskundige Olivier Immig. Meneer Immig, goedemorgen. goedemorgen. Waarom krijgen die bewakingsdiensten uitstel van Karzai? Betekent het dat dat leger en politie er nog niet aan toe zijn... om deze taak heel zelfstandig op zich te nemen? Dat is één belangrijke reden voor Karzai om te zeggen... we kunnen dit niet doorvoeren. Hij zou het wel graag willen, want het levert een gigantische probleem op in eigen land. Ja, en wat zijn die grootste problemen dan? Uh, een van de grootste problemen is dat het, de corruptie in het land... die toch al niet gering is... ...bijzonder stimuleert, want veel van die bewakingsdiensten zijn Afghaans bezit. Er zijn er een heleboel van. Het gaat ook over een heleboel mensen. Het gaat over meer dan 120.000, 130.000 mannen waar je over praat. En die zijn in het bezit van vaak vooranstaande politici of stamleiders... ...of vergelijkbare mensen in ja. machtsposities. En dan zegt u, dan heeft hij die, die buitenlanders, die buitenlanders die onafhankelijk zijn... ...of zouden moeten zijn in ieder geval nodig. Nou, het gaat niet alleen over de buitenlanders. De buitenlanders die zeggen van ja wij hebben de bewaking nodig omdat ons, onze militaire konvooien richting en door Afghanistan vooral uh, direct gevaar lopen. Maar de corruptie die in de hand wordt gewerkt, die betekent domweg dat uh, Afghanen die niet doen wat Karaj wil veel geld krijgen van buitenlanders. En hoe zou je dat tijd kunnen keren in Afghanistan? Ja, dat is de, de, de miljoen dollar vraag. Want in gebieden waar die be bewakingsorganisaties zijn teruggetrokken, ja. zag je meteen een enorme toename van Taliban-activiteit en aanslagen op konvooien. Ja. En die konvooien, die want u zei het net ook al even: het is belangrijk voor de bescherming van de transporten. Hoe belangrijk is dat voor Afghanistan? Ja, het is wezenlijk, want als de konvooien niet doorgaan. En je ziet het nu een beetje gebeuren omdat Pakistan ze tegenhoudt aan de grens. Um, en dan zullen de troepen in Afghanistan minder mogelijkheden hebben om te opereren. En ja. dat levert meteen een terugslag op. Maar dan begrijp ik niet uh, dat Karzai die particuliere bewakingsdiensten... überhaupt overweegt te verbieden. Als ze toch zo belangrijk zijn en als ik u zo hoor... is het vrijwel onmogelijk om het zonder te doen. Ja, hij dacht en hij hoopte vooral ook... Dat reguliere Afghaanse leger eenheden en dat is een leger in opbouw, is nog lang niet af. En politieeenheden, die taken zouden overnemen. Maar dat is een beetje te hoge grepen blijkbaar. Hoe komt dat er, dat dat zo lang duurt? Uh, de opbouw van een Afghaans leger en een politiemacht is gigantisch moeilijk. Uh, men heeft heel andere loyaliteiten dan jegens de, de regering Karzai, of jegens eigen land zelfs. Politieagenten en soldaten in Afghanistan zijn loyaal aan hun eigen volk, in hun eigen stam. Hm. Er nou zijn er met particuliere bewakers veel problemen geweest, bijvoorbeeld in Irak, hè? Blackwater, dat waren natuurlijk ook cowboys die daar rondliepen. Hoe is ja. dat in Afghanistan? Nou Blackwater heeft, het heet niet anders trouwens, die, die, die, die hebben ook geopereerd en die opereren nog steeds in Afghanistan. En dat is natuurlijk een, een strak geleid Amerikaans bedrijf en die zorgen er ook al voor dat in ieder geval de corruptie meevalt. Ja. Maar het is maar een onderdeel van. Ja. Bovendien vertrouwen de Afghanen ze niet. Dus ja. Nou, goed. In ieder geval mogen ze voorlopig even blijven. Olivier Je mag blijven, ja. Eh, ja, Afghanistan en pakistan kunnen. Hartelijk dank voor uw uitleg. Tot Goedemorgen. In Frankrijk wordt chaos op het spoor verwacht... omdat de dienstregeling daar ingrijpend is gewijzigd. Nou, dat heeft de NS ook gedaan. Straks schakelen we maar met het nieuwe station van Sassenheim. Ja, eerst naar Wijnald Goedemorgen. Goedemorgen. Nog steeds uh, zo druk? Ja, die ochtendspits verloopt beduidend drukker dan gebruikelijk. Ja, regen net voor de ochtendspits, dat is geen goed recept. 350 kilometer file, ja. 100 kilometer meer dan gebruikelijk. Een paar plekken springen er nog, dan is in negatieve zin uit. In het zuiden bijvoorbeeld rond Ten Bosch en Eindhoven zijn een paar ongelukken gebeurd. We zien het vooral op de A50 van Os naar Eindhoven. 13 kilometer stilstaan voor Veghel Noord. Uitwijken via de A59 heeft niet zoveel zin meer, want die staat helemaal vol. En de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Gelderop 15. Kilometer. Er gebeurde daar in alle vroegte een kettingbotsing. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via knopen het vonderen over de A73 en de A2. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Weer een nieuwe stap vandaag in de bestuurscrisis bij Ajax. De rechter doet om 11 uur uitspraak in het kort geding... dat Johan Cruijff had aangespannen tegen Ajax... en vier andere leden van de Raad van commissarissen. Verslaggever Ragnar Niemeijer volgt Ajax. Deze zaak voor ons, Ragnar, morgen. Het kort geding, we weten natuurlijk allemaal precies hoe het ervoor staat... maar er ons nog even weer bij. Waar gaat dit ook maar weer om? Nou ja, het gaat natuurlijk om die zaak van vorige week. Uh, Johan Cruijff, dertien jeugdtrainers, nog één of twee andere mensen uh, daarbij uh, belangen, belanghebbende, die eisen eigenlijk dat de voorgenomen benoeming, want zo is het officieel van de beoogde directeuren uh, Sturkeboom blind en natuurlijk ook uh, Louis van Gaal, dat die wordt teruggedraaid door de voorzieningenrechter. Dat is eigenlijk uh, ja, het verhaal wat om elf uur straks uh, zijn beslag krijgt. En hoeverre maakt uh, Cruijff dan kans? Hoe ver kan hij dit eisen in een kort geding van deze rechter? Ja, dat is natuurlijk moeilijk. Uh, die rechter heeft zelf bijvoorbeeld gezegd, om dat maar even aan te halen... ik ben een voorzieningenrechter, kan eigenlijk alleen uh, voorlopige voorzieningen treffen... Uh, het leek er een beetje op alsof hij zijn uh, vingers eigenlijk niet aan deze zaak wilde branden. Uh, alsof hij zichzelf misschien niet bevoegd achte. Um, ja, het heeft ook een paar dagen geduurd voordat er een uitspraak uh, komt. Ik denk dat uh, dit wel eens een tegenvaller zou kunnen worden. In die zin uh, dat er niet A of B uh, zo heel hard gekozen zal worden. Terwijl Kruif van tevoren zei, toen hij de zou inging... ik verwacht dat dit een beslissende slag zal zijn. Uh, ik vraag mij dat af en uh, de no met mij zeg ik maar eventjes. Wat heeft Cruijff dan wel voor een geldige argumenten? Nou goed, er zijn eigenlijk twee punten waarop zijn, zijn zaak rust. Uh, hij zou te laat zijn ingelicht over die voor, uh, voorgenomen benoeming van die drie directeuren. Dat zou zijn gebeurd op 16 november. Er zijn toen een aantal e-mails verstuurd. Uh, S'morgens vroeg naar zijn dochter, naar zijn vrouw, zijn zaakwaarnemer, omdat hij zelf geen e-mailadres zou hebben. Kruijf heeft die middag aangegeven, jongens, ik ben vanmiddag niet beschikbaar. Want het ging om een uitnodiging voor een telefonische vergadering in de middag. Hij zegt, ja, dat is te laat. De termijnen zijn niet uh, in acht genomen zoals die gelden. Uh, en daarnaast zegt hij eigenlijk, uh, wij hebben een... Het plan, het plan Kruif, waar steeds over gesproken wordt. En ja, daarin is helemaal geen plaats voor bijvoorbeeld uh, een directeur zoals uh, ja, nu de bedoeling is om aan te stellen. Zoals bijvoorbeeld Danny Blind, dat kan helemaal niet, zo'n technisch directeur. Daar is helemaal geen ruimte voor. Aan de andere kant zegt dat uh, kamp van de RVC onder leiding van Steven ten Haven. Die vier anderen zeggen ja, uh, dat plan is formeel bijvoorbeeld helemaal nooit door de directie heen gegaan. Uh, en Kruif konden wij niet eerder inlichten omdat Van Gaal geen publiciteit wilde. Uh, hij is wel volgens de geldende regels geïnformeerd... Uh... Want er werd ook nog eens een keer in die e-mail gezegd dat er uh, belangrijke wijzigingen zouden komen in de directie. Dat waren ongeveer de woorden. Moet je me niet helemaal letterlijk oppakken. Maar uh, dus dat is, dat is wel degelijk aangegeven. Uh, en zo staan die partijen tegenover elkaar. Uh, wat mij betreft is het lijstje uh, ja, uh, argumenten van de RVC. Uh, een lijstje wat wat langer is dan de punten die Kruif inbrengt. Hm. Oké, okay. nou, vanochtend in de uitspraak. En vanmiddag ook nog een aandeelhoudersvergadering. Staan daar die benoemingen ook weer op de agenda? Daar moet je, geloof ik, wel op tijd mee zijn. China? Ja, dat waren ze niet. Dat waren ze niet. Dus dat is geen formeel punt uh, waarover gestemd uh, gaat worden. Er staan er een aantal dingen op de agenda. Ook hele uh, ja, andere zaken. Behandeling van het jaarverslag. Nieuwe accountant. Vaststelling van de jaarrekening. En als punt 10 is ingebracht. Uh, kennisgeving van de voorgenomen benoeming. Uh, van de leden van de directie van Gaals, Turkeboom en Blind. Uh, ik kan me voorstellen dat dat punt op de agenda misschien naar voren wordt gehaald. Maar daar wordt alleen een toelichting gegeven. Stemmen mag niet. Dat gebeurt weer later. Maar okay. ik heb toch het gevoel dat in de wandelgangen... vooral ja. hierover gesproken gaat worden. Dat idee heb ik ook zomaar. Ragnar Niemeijer, dank je wel. En we horen later van je. Nou, naar Frankrijk. Er wordt vandaag een chaos verwacht... op het spoor wil te verstaan. Want de dienstregeling is ingrijpend gewijzigd. 80% van de bestaande treinritten wordt veranderd. Onze correspondent Ron Linker staat op het station Saint-Lazare in Parijs. Ron, het klinkt nog niet als een chaos. <laughs> nee, uh, de kreeuwen wel uh, mensen hier voor een... Uh... Maar als ik je vertel dat bij het informatiepunt uh, nou, af en toe is wat mensen staan, dan kun je wel nagaan uh, dat het wel meevalt. Uh, er staat een langere rij bij het bakketje voor, uh, voor de sandwich dan uh, bij de informatiebalie. Uh, Hoe hebben de Franse spoorwegen zich uh, voorbereid op vandaag? Nou, dat is toch wel een behoorlijk uh, grote campagne geweest. Alleen al vandaag, Dat is vandaag het spits gisteravond ingegaan, nieuwe dienstregeling, hebben ze 2000 extra uh, informatieagenten ingezet, die dus op alle stations uh, uh, informatie uitgeven. Er is een miljoen aantal spoorboekjes bijgedrukt, extra. Er is dus een campagne van 10 miljoen euro opgezet op televisiespotjes, op de radio en op internet. Een speciale website. Dus ze hebben er alles aan gedaan om chaos te voorkomen. En dat uh, lijkt hier op St. Lazare voorlopig te zijn gelukt. Gaan we even naar Matthijs van der Wiel. Die staat op het nieuwe station van Sassenheim. Want, Matthijs, ook in Nederland zijn de aanpassingen in de dienstregeling... maar niet zo ingrijpend als in Frankrijk. jongens. Nou ja, hier is het een, een verandering van 100 procent. Want er was helemaal niks. En opeens oh. stond hier in de spits ochtends vier keer per uur een trein. Maar goed, dat is hier op deze lijn. In de Randstad is er een boel veranderd. Maar in de rest van het Nederland zijn het kleine wijzigingen. Ja. Dan gaan we weer terug naar Ron Linker. Want, Ron, uh, kleine wijzigingen. Um, ja. Moet er heel veel worden omgegooid? Moet je echt, moet je echt anders erin stappen als reiziger? Ja, ja je moet echt goed nadenken voor je begint. Uh, alhoewel mensen uit Nederland... Het gaat eventjes niet om de TCV-spoorrails. Want wat is er hier in Frankrijk gebeurd? De afgelopen jaren heeft de SNCF, de Franse spoorwegen... Uh, het budget voor innovatie vooral geïnvesteerd in die TCV. Daardoor is het bestaande, het oude spoorrails... Eigenlijk uh, achteruit gegaan in kwaliteit. Treinen moesten steeds langzamer rijden over die rails. Vandaar dat ze nu de komende jaren flink gaan investeren... in die, die bestaande speelrails. Uh, duizend kilometer per jaar moet worden aangepast. En dat betekent dat ze een nieuwe dienstregeling nodig hebben. En die is vandaag gisteravond ingegaan. Maar vandaag was het natuurlijk de grote test met de maandagochtendspits. En wat denk jij, Ron? Verandert er iets voor het treinverkeer van en naar Nederland? Nou uh, ja, kijk, waar, waar het om draait is dat de TGV uh, uh, eigenlijk bestaand blijft. He. Dus de dienstregeling voor de PCV vanuit Nederland blijft gehandhaafd. Daar verandert niet zoveel. Dus hey, ik verwacht geen veranderingen voor mensen die vanuit Nederland lopen. In nou, ieder geval wel veel uh, dienstberichten. Hoe is dat in uh, Sassaheima, thuis van der Wiel? Uh, nou, er zijn niet hele grote veranderingen. Het is ook geen grote chaos. Maar zou je nou net hebben dat op dit nieuwe station de trein vijf minuten vertraging had vanochtend. En dat die stamvol zat? Hier vertrekt trouwens eentje tegenover met zo'n nieuwe sprinter. Waar gaat hij naartoe? Die gaat naar Leiden. Dat is Ronald Stevens van de NS. Stamvolle trein kwam hij net uit, want hij kwam uit de richting Leiden richting Schiphol. Daarop is dat uh, nieuwe station gebouwd. Een paar minuten vertraging, wat is het beeld in het rest van het land? Eigenlijk heel goed. Ik heb net even een paar stations uh, langsgekeken wat daar de vertrektijden zijn. Uh, Utrecht, Amsterdam. En dan zie je eigenlijk dat er, uh, ja, de vertragingen die er zijn, dat beperkt zich tot uh, 60 seconden. Uh, en op deze lijn eigenlijk, uh, waar wij net gereden hebben, bijvoorbeeld uh, vanuit Haarlem richting Leiden en toen terug naar Wassenaar... Ja, dat was het druk uh, en daar hebben wij uh, een paar minuutjes vertraging op gelopen. Maar ja, dat is in de normale dienstregeling ook niet anders. Ja, je zou zeggen, nieuwe dienstregeling, nieuw station zelfs, uh, nieuwe uh, mogelijkheden en dan staat die trein toch stampvol, staan mensen in het gangpad. Dat is toch jammer, Gewiste gemiste kans? Nou, denk ik niet. Uh, in elk geval voor Sassenheim is het zo dat uh, de mensen hier nog echt moeten wennen aan het feit dat het station open is. Hè? En treinen maar zitten. We kunnen er niet nog meer bij toch? Die trein die was hartstikke open. Ja. Zo, dat is dit wat hier voorbij komt. Nou, dat is een. Uh... <laughs> zit ja, City richting uh, Schiphol met 130 km per uur. Ja, dat is en, frustrerend hè, als hij niet stopt. Dan heb je een nieuw station en dan scheurt hij zomaar voorbij? Ja, maar vier, vier treinen in de spits voor een station in Sassenheim. Uh, dat is heel veel. Hè. Je hebt net een sprinter naar Leiden horen vertrekken en zien vertrekken. Een paar minuten daarvoor de sprinter naar, uh, naar Schiphol. Dus het wordt aangevoerd. Uh, en uh, ja, treinen zitten vol, ook in de spits. Net zoals op de weg wil iedereen tussen 7 en 9 naar zijn werk reizen. En dat betekent dat je trajecten hebt waar mensen op het gangpad moeten staan of in het gangpad. Nee. En treinen waar, uh, waar mensen ruim kunnen zitten. Nee. Het is niet anders. Ja. Station Stassenheim, uh, stel je er geen uh, bakstenen gebouw bij voor. Het zijn twee perrons, uh, eigenlijk in het midden van niks. Midden tussen de Bollevelden, het is de Bolle Streek. langs de A44 met een hele grote parkeerplaats. Geen grote woonwijk in de omgeving. Waarom, waarom hier? Sassenheim heeft toch, hoe vreemd dat ook klinkt, maar een wat centrale functie voor dit gebied. Er zijn heel veel gemeentes die wel een station erbij ja, zouden willen. Ja, maar niet voor iedereen uh, uh, heeft het zin om daar een station te bouwen. Maar het is eigenlijk een soort leemte tussen het station Leiden en Nieuw-Vennep op de, op de weg naar Schiphol. Dat hebben we ingevuld. Uh, en uh, inderdaad, een groot parkeerterrein, een busstation hierbij en dus ook een uh, centrale speelfunctie. Hier gaan dus gewoon uiteindelijk veel mensen instappen. In de spits vier keer per uur en in het dal, dan weten we dat er minder aanbod is... Uh, gaan we twee keer per uur uh, allebei de richting op rijden, zowel richting Leiden als richting Schiphol. En je hoort, ja, er komt er weer eentje je hoort voorbij. dat er weer een trein voorbij komt. Het rijdt hier af en aan, ja. dus het is een heel druk traject. Ja. En voor de mensen hier, ze stoppen niet allemaal. En om te zien of ze stoppen, dan moeten de elektronische borden het nog gaan doen. Ook nog een beginnersfoutje. Ja, uh, op 99 van 100 station werken ze maar hier nog niet. Gelukkig zijn de vertrekstaat nog een beetje het ouderwetse hulpmiddel. En mensen kunnen dus inderdaad zien op de vertrekstaat, op papier, wanneer hun trein vertrekt. Ja. Ook vanaf station Sassenheim, vanaf vanochtend. Af en toe kun je daar dus op de trein stappen. En begin, foutjes die verdwijnen vanzelf weer. Maar Thijs van der Wiel was op het nieuwe station van Sassenheim. We gaan we nog even naar Joris van der Kerkhof. Ben je al aan het kappen in de Veluwse bossen, Joris? Ja, dit is het kapgeluid. Dus het is niet dat erge geluid wat je zou verwachten. En nu eh, ja, is er alweer een stuk hout eh, doorgezaagd. Zo snel gaat dat. Het een enorm apparaat van een meter of vier lang eh, met een eh, grijper eh, eraan vast. En die trekt een boom aan de onderkant eh, los. En dan eh, wordt die, worden alle, eh, uiteindelijk alle takken er ook afgehaald. Wordt die stukjes, eh, en wordt hij in stukjes gezaagd en wordt hij aan de kant gelegd. Dit is, zoals dat heet, reguliere dunning. Eh, maar dat uh, moet in de toekomst uh, veel vaker gebeuren, want staatsbosbeheer wil veel meer bomen gaan kappen om geld te verdienen. En dat doen ze hier in ieder geval in uh, de Veluwe. Waar moet je nou op letten bij het afsluiten van je zorgverzekering? Een paar vragen. Is een second opinion standaard? Wel zo fijn als u onzeker bent over een diagnose?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 Schepen vol olie, auto's en containers worden dagelijks de Rotterdamse haven binnengeslokt. Om uitgespuwd te worden over 500 miljoen consumenten. Een spectaculair gezicht vanuit de lucht. Morgen in Nederland van Boven. Rond kwart over tien bij de VPRO op Nederland 1. Sparen met een vaste hoge rente? Zet je geld zes maanden vast op een deposito bij Egonbank. Nu met 3,25% rente.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 Kritiek. Britse premier Cameron groeit in eigen land. En Moody's nog steeds kritisch over de EU. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. In Groot-Brittannië groeit de kritiek op het optreden van premier Cameron... bij de Eurotop vorige week. Daar sprak Cameron een veto uit tegen een nieuw EU-verdrag. De Schotse premier Sammons schrijft in een brief... dat Cameron de Schotse belangen heeft geschaad. Hij vindt dat Cameron eerst contact had moeten zoeken... met andere Britse leiders, zoals hij zelf. Correspondent Arjen van der Horst.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 EU-top of niet, kredietbeoordelaar Moody's heeft nog steeds twijfels over de kredietwaardigheid van de EU-lidstaten. Vorige maand zei Moody's dat de kredietwaardigheid van de lidstaten in het eerste kwartaal van 2012 tegen het licht wordt gehouden. En die afspraken op de EU-top van vorige week hebben daar geen verandering in gebracht. Volgens Moody's staan er in het akkoord weinig nieuwe maatregelen en blijven de risico's voor de eurozone toenemen. Dan naar Frankrijk, oud-premier Dominique de Villepin stelt zich kandidaat bij de presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat maakte hij bekend in het Franse journaal. Alors je n'accepte pas cette situation, et c'est pourquoi j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2012. Correspondent Ron Linker vertelt waarom de Villepin meedoet. Hij zei dat hij de laatste tijd steeds meer voorbeelden ziet van hoe Frankrijk vernederd wordt, dat woord gebruikt hij, vernederd wordt van buitenaf. Doordat men bezuinigingen opgelegd krijgt, doordat men soevereiniteit verliest aan Europa. En dat is dus niet het toekomstbeeld, het idee dat hij heeft van Frankrijk. En dus heeft hij zich kandidaat gesteld. De Fransen zien Philippe niet als kanshebber, maar wel kan die stemmen wegkapen van zijn aartsrivaal Sarkozy bij de rechtse kiezers. De twee hebben elkaar de afgelopen jaren over en weer beschuldigd van corruptie en laster. Bij een schietpartij in Barendrecht is vannacht een dode gevallen. De politie heeft iemand aangehouden.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 Frankrijk verdenkt Syrië ervan dat het achter de bomaanslag van vrijdag op Franse militairen in Libanon zit. Bij de aanslag op een voertuig van de VN-troepenmacht raakten vijf Fransen en een Libanese burger gewond. Minister Juppé van Buitenlandse Zaken heeft vermoedens dat de aanslag werd gepleegd door terroristen namens de Syrische autoriteiten. We hebben voor vermoedigd om te denken dat deze attentats zijn van deze origine. Ik heb niet de verantwoordelijk vandaag, maar we hebben de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 Oud-dictator Manuel Noriega van Panama zit 22 jaar nadat hij werd verdreven in een Panamese cel. Even na middernacht Nederlandse tijd landen ze vliegtuig uit Frankrijk in panama stad. En na aankomst is hij direct met een helikopter naar een gevangenis gebracht. Noriega is in Panama veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op politieke tegenstanders tijdens zijn regime in de jaren 80. Volgens deze Nederlander die in Panama woont, leeft het nieuws enorm in het land. Vrijwel iedereen. Emotioneel bij betrokken. Heel veel mensen hebben nare herinneringen aan die periode. Er zijn mensen die, die familieleden verloren hebben. Het is een brede dictatuur geweest. Dus veel mensen kijken er met hele nare gevoelens op terug. En Noyega heeft aan zijn uitlevering meegewerkt omdat hij graag naar zijn geboorteland terug wilde. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en op veel plaatsen valt regen. De temperatuur ligt tussen 4 graden in Groningen en 9 graden in het zuiden... en er waait een matige tot vrij krachtige zuidenwind. De komende uren trekt de regen naar het oosten weg. Vanmiddag is er ruimte voor de zon, maar vooral langs de kust is er ook kans op een bui. De wind draait naar het westen en de temperatuur loopt maar weinig op. Het wordt maximaal 7 graden in het noorden tot 9 in het zuiden en westen. Vanavond draait de wind weer terug naar het zuiden en trekt flink aan. De wind wordt stormachtig langs de kust en in het hele land is er kans op zware windstoten. In de nacht volgt bovendien een flinke portie regen. Koud wordt het niet met minima rond een graad of vijf. Morgen start onstuimig met veel wind en regen. In de middag zijn er losse buien en een paar opklaringen. De wind neemt iets af en draait naar het zuidwesten... en het wordt morgen gemiddeld 9 graden. De rest van de week blijft het herfst met soms veel regen... en vooral tegen het weekend weer veel wind. Met overdag een graad of 8 is het zacht voor de tijd van het jaar. ANWB Verkeersinformatie. Het is een drukke ochtendspits met relatief veel ongelukken... Er bestaat 350 kilometer file, 100 kilometer meer dan gebruikelijk. De opvallende files staan op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn... tussen Deventer en de Afrit Forst 10 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Na A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Echt en Urmond, 10 kilometer. Ook daar is een aanrijding geweest, de linkerrijstrook is afgesloten de A9 Amstelveen naar Alkmaar voor de afrit Haarlem-Zuid. 6 kilometer stilstaan. De rechter rijstrook is dicht na een ongeluk. Ook veel vertraging is er op de A15 van Nijmegen naar Gorken. Tussen Dodewaerts en Echteld 6 kilometer file. De rechter rijstrook is afgesloten. De A50 van Os naar Eindhoven staat vol tussen Os-Oost en Veghel-Noord. 13 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Oorschot. En de A67, Venlo richting Eindhoven, tussen Asten en Geldrop, 8 kilometer. Ook daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Groot huis. Volop ruimte voor een kanje van een kerstboom. Paar kub hout voor de deur. Bedden gedekte kussens opgeklopt in het gastenverblijf. Een parkeerplek vrijgemaakt voor al je vrienden. Je zal er maar wonen. Ga naar de Bright Side of Life.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 Hij is vrij in principe. Vrijdra, u van verslaggever Rienk Kamer. En vandaag wordt gekeken hoe groot de schade is aan de brug en aan het schip. Nog eventjes terug naar onze verslaggever Joris van der Kerkhoff. Die is in de Veluwse bossen. We verlieten hem net toen er wat bomen werden gekapt. Dat doet Staatsbosbeheer om geld te verdienen. Um, hoe, hoeveel gaat er om op zo'n ochtend, uh, Joris? Wat zei je? Want ik ben um, uh, was even afgeleid. <laughs> ja, dat die kan ik me voorstellen. Hoeveel gaat er om op zo'n ochtend aan bomen? Oh, ja, ja. Hoeveel bomen kan hij hebben op een ochtend? Nou, hij doet, er wel, uh, hij doet 30 seconden over één boom. Dus dat zijn de verschijnen op één ochtend. En als hij een beetje uh, goed door kan werken... dan doet hij uh, ongeveer 200 kubieke meter houtdags. En hij is dan de chauffeur of is dat de wagen? Hoe, hoe, hoe, hoe praat u daarover? De, de harvester wordt bediend door de machinist. Ja. Ja. En de machinist doet er 30 seconden? Nee, de harvester doet er 30 seconden over. Um, Uiteindelijk, hoeveel per jaar wordt er meer gekapt? Is de bedoeling, hebt u enig idee? Ja, we we oogsten nu ongeveer gemiddeld 300.000. En we, we gaan uh, tot maximaal de komende jaren zo'n uh, oh, 450.000. Ja, uh, en wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat, we, wat we willen, normaal 10% per jaar van je area aan bos, kappen en verjongen. En we gaan de komende vijf jaar dat verdubbelen... zeggen we, laten we dat eens 2% doen. Dus meer dan 90% blijft gewoon nog bos. Okay. Die kwam een boom, wat zal die zijn, een meter of zes, zeven? Nee, die bomen die zijn uh, een dikke 20 meter lang. <lacht> Oké, okay. maar de bovenste kant is, uh, is een stuk uh, dunner. Die kwam een beetje onze kant op. Die uh, wordt zo verder uh, gezegd, die blijft hier liggen. Totdat die er helemaal uitgetrokken wordt en aan de zijkant gelegd wordt. De ja. grootste delen. Ja. dan nou gaat er weer in om. Ja, die bomen die worden door de machine schoongemaakt zoals je nu ziet. En dit gaat als langhout wordt dit afgevoerd. Vaak wordt er eerst bekeken wat voor sortiment erin zit. Als er een sortiment zaaghout onderin zit, dan wordt er eerst afgehaald. En het wordt later door een voorwaarde eruit gereden. Het is wel mooi groen hier op de grond. Het is hartstikke mooi. Je ziet er voor jongeren in kan komen. En daar willen we nu ruimte voor maken om te zorgen, zoals we al eerder gezegd hebben... Het bos blijft bos en we willen dat generaties na ons ook hout kunnen blijven oogsten. Dus dan moet het bos ook weer verjongen. En uh, het neemt dan ook meer CO2 op, begrijp ik? Klopt, klopt. Um, nou, een bos legt, terwijl het groeit, gewoon CO2 vast. Hè? Dat is in feite hout. En um, enerzijds kun je zeggen dat laten we in het bos staan. Maar dat bos aan groei aan het bos is eindig. Op een gegeven moment is een bos volgroeid en dan legt het geen CO2 meer vast. Als we dat hout nou gebruiken, dan vermijden we plastic, olie, beton of staal wat veel meer uh, CO2 uitstoot. Dus houtgebruik is een hele uh, slimme manier om minder CO2 uh, in, de, in de lucht te hebben. Nou uh, hadden we drie minuten voor uh, dit uh, stukje, voor, uh, voor dit gesprek. Dat zijn zes bomen. En de... nee, dit wordt de zesde die, die hij uh, nu vast gaat pakken. Die uh, grijpt hij uh, vast als het goed is. Nou, hij is nog een beetje aan het zoeken wat hij nu precies gaat doen. Nou, daar is Hij, hele... ja, hij zaagt nu de onderkant van die boom en die gaat met al zijn 20 meter... Hup, zo boom op al die andere bomen. En de onderkant komt mooi schuin omhoog. En daar wordt nog een deel van afgezaagd. En hij wordt dan verwerkt en uiteindelijk aan de kant gelegd. Om uiteindelijk voor wat dan ook in ieder geval in de houtbewerking terecht te komen. Het hele weekend zijn patiënten verhuisd in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. En vandaag wordt de verhuizing afgerond. Straks informeren wij of dat ook is gelukt of gaat lukken vandaag. Is de verkeersinformatie bij de ANWB, bij Land Zwaan. Forse ochtendspits, 70 files, 340 kilometer. Veel ongelukken zijn er ook gebeurd. Nou, ik haal even een paar files eruit. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn was een aanrijding bij de afrit Forst. Veroorzaakt nu 11 kilometer file vanaf Deventer. De linker is dicht. De A35 van Almelo naar Enschede, en Aselo, 6 kilometer stilstaan. Daar is de linkerrijstrook dicht. De A50 van Os naar Eindhoven is vrijgegeven. Bij Veghel Noord was veel oponthoud na een ongeluk. En de A58, Eindhoven richting Tilburg, bij Oorschot, 6 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De commissie de Wit, officieel de parlementaire enquêtecommissie financieel stelsel... die de politieke besluitvorming rond de bankencrisis van 2008 onderzoekt... heeft afgelopen vrijdag haar laatste verhoren gehouden. In de laatste week kwamen hoofdrolspelers zoals Wellink, Balkenende en ook Bos voorbij. Het is waar, de verhouding was niet, uh, was, was niet goed. En ik vind dat men er alles aan moet doen uh, om, die, om die verhouding weer zoveel mogelijk te verbeteren. Maar hij was op dat moment niet goed. Ik ben zelf geen voorstander van nationalisatie van banken, ben ik nooit geweest.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 gewoon zal terugkomen met misschien wel een plus. De commissie gaat nu denken en schrijven en presenteert in maart haar eindrapport. We hebben uiteraard we hebben uitgebreid verslag gedaan van die verhoren En de afgelopen vier weken blikten we elke maandagochtend terug en vooruit... met econoom Ivo Arnold, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Nou, vandaag hebben we hem voor het laatst aan de telefoon, althans over die commissie. Meneer Arnold, goedemorgen weer. Goedemorgen. Voor we aan uw eindoordeel toekomen. Hè. Uh, afgelopen vrijdag kwam er zowaar nog een nieuwtje uit te verhoren. Uh, Nederlandse bankpresident uh, Klaas Knot, huidige president... voorspelde dat de miljardensteun van de staat aan banken... in vorm van leningen, garanties en de koop van uh, ABN en Fortis... uiteindelijk terugvloeit in de staatskas. Zelfs met een klein plusje, zo zei hij. Hoe geloofwaardig is dat? Of is dat vooral wishful thinking? Het is een dus die is onzeker. En het veel zal afhangen van uh, de prijs waartegen je ABN AMRO kunt verkopen. Maar eerlijk gezegd vind ik dat niet de goede vergelijking. Hè. De, de, de staat heeft deze bank niet gekocht omdat het een beleggingsbeslissing was. En de vraag is dus: zijn we beter af door die maatregelen, vergeleken met de situatie waarin die maatregelen niet zouden worden genomen? De grote vraag is: had de Nederlandse staat hem wel moeten ko kopen of was er eigenlijk geen keus? Uh, nou, ik denk uh, in, in de hectiek van uh, september was er eigenlijk geen alternatief meer en was het heel goed begrijpelijk dat de Nederlandse staat op dat moment dacht, dit is zo'n belangrijke Nederlandse bank, die willen we weer bij onze eigen toezichthouder trekken. Ja, en een andere belangrijke vraag in dat opzicht, Heef, heeft Nederland er te veel voor betaald? Hebben we daar nog antwoord op gekregen? Nou, dat is de enige witte vlek die eigenlijk nog resteert... Hè, over het algemeen is de commissie er goed in geslaagd... om het hoe en waarom van de crisismaatregelen boven water te krijgen. Maar waar ze nog wat vervolgonderzoek naar gaan doen... is de vraag of Financiën wist dat er extra kapitaal... bij ABN AMRO Fortis moest komen. Zo'n 6,5 miljard was dat? Die 6,5 miljard. En daar, daar krijgen ze toch tegenstrijdige geluiden over. Van aan de ene kant van DNB, aan de andere kant van Financiën. Maar hoe, hoe kan daar onduidelijkheid over bestaan? Nou, er zit nog een partij tussen. En dat is een zakenbank... En waarschijnlijk gaan ze daar nu wat uh, meer onderzoek naar doen. Dan zegt u dat is een van de weinige witte vlekken. De commissie is uh, veel wijzer geworden. Bent u dat ook? Wat weet u nu meer dan vijf weken geleden? Nou, er waren het schokkende nieuwe feit was dat uh, financiën een uh, noodwet klaar had liggen voor ING. Ik denk dat iedereen dat ja. uh, verrast heeft. En dat is het enige echte nieuwe feit. En voor de rest is het vooral een inkleuring van de feiten die je al weet hè, met uh, de verhalen en de anekdotes van de hoofdrolspelers. En dat is heel boeiend, maar dat zijn op zich niet hele harde nieuwe feiten. Maar heeft het dan zin gehad, die commissie? Want dat feitje van ING, dat is een, een nieuwsfeitje misschien, maar dat, dat geeft niet aan dat er in de procedure iets, iets bijzonders is gegaan. Ja, ik heb het dan, dan gaat het eigenlijk om twee dingen. Uh, ik denk toch dat het belangrijk is dat als er dit soort bedragen in omgaan, dat er verantwoording wordt uh, afgelegd, openbaar, want het gaat om miljarden euro's. Uh, dus dat heeft op zich denk ik uh, zin. Uh, en de tweede vraag is, zijn hier lessen uit te trekken voor de toekomst? Oké, okay, nou, euh, zegt u het maar, met welke aanbevelingen moet de commissie dan nog komen? Want er is al een hoop gebeurd, hè? even voor de duidelijkheid, sinds de bankencrisis. Een aantal zaken is al in gang gezet, nieuwe leiding bij de Nederlandse Bank. Um, betere toezichtregels die actiever uh, toezicht mogelijk maken. Vooral ook hogere buffers hè, voor banken, ja. verplicht gesteld in Basel III. Wat moet er nog meer gebeuren? Want dat is wel de algemene conclusie, het is een kwetsbaar financieel systeem geweest. En ik denk dat als je naar die crisismaatregelen van de herfst van 2008 kijkt, dat de, de lessen op het gebied van crisisbeheersing al zijn getrokken, want er is nu inderdaad een interventiewet in de maak en er is beter contact tussen DNB en Financiën. Dus waar het gaat om het acute ingrijpen in het financiële systeem, denk ik dat we er nu beter voor staan. Maar de grote vraag die Wouter Bos deze week opperde, hoe voorkom je die ongebreidelde groei van de financiële sector en hoe reduceer je die complexiteit van die financiële sector zodanig dat de belastingbetaler niet steeds kind van de rekening wordt, die vraag is eigenlijk nog steeds niet goed beantwoord. En hoe moet je die wel beantwoorden? Wat moet je dan nog doen? Nou, dan moet je toch gaan uh, nagaan hoe je die, die groeitendenzen uh, van het bankwezen kunt beteugelen. En of je daar niet uh, een soort van nieuw structuurbeleid, zoals wij vroeger in Nederland hadden, voor moet invoeren, zodat ze gewoon niet te groot groeien. Dat ze altijd het klantbelang centraal blijven stellen in plaats van hun eigen belang. Heeft dat een op een ook met de bonuscultuur te maken? Is dat, dat heeft gevolgd, ook met de bonuscultuur te maken. Dat is een element erin, denk ik. Ja. En wil je daar dan wel dan doen? Want daar verdient ook Jan en allemaal geld aan, natuurlijk, hè? inclusief de staat. Um, ja, de, wat je goed zou moeten onderzoeken... maar dat zou een onderzoek zijn... is wat nu echt de toegevoegde waarde is... van de financiële sector voor de Nederlandse economie. En pas als je goed kunt uh, aanwijzen... waar die toegevoegde waarde ligt... Hè, en hoe ze het klantbelang uh, dienen... dan kun je ook uh, op een goede manier de maatregelen nemen... om ervoor te zorgen dat de ongebreidelde groei... het opkopen van allerlei rotte beleggingen... Hè, zoals uh, ABN AMRO deed... voordat ze werden overgenomen door ABS... Uh, ja, dat je dat soort dingen kunt voorkomen. Ja, maar gaat de commissie daar ja. dingen over zeggen, denkt u? Dat weet ik niet. Dat, dat zouden ze kunnen gaan doen. Maar uh, eigenlijk is hun taakopdracht heel erg eng. En moeten ze zich beperken tot de crisismaatregelen van de herfst. Dus ik ben benieuwd hoe uh, ruim ze in hun uh, rapport. Uh, hoe ze de ruimte nemen. Hm. denkt u ook dat personen worden aangesproken? Want uh, we hoorden ik net nog even zeggen. Voormalig uh, baas van de Nederlandse Bank. de verhoudingen waren niet goed. Uh, mm -hmm. Zal de commissie nog zeggen dat je ook aan de persoon, persoonlijke relaties iets moet doen? Ja, dat weet ik niet. Wat er wel uit naar voren komt is dat uh, als je een Europese bank hebt, een grensoverschrijdende bank, uh, met allemaal nationale toezichthouders die elkaar bevechten en die competentieverschillen uitvechten, dat dat natuurlijk structureel een slechte situatie is. Hè? En dan kan het net van de uh, persoonlijke relaties afhangen of het de ene keer goed uitpakt en de andere keer niet. Ja. Maar eigenlijk is dat een structureel onwenselijke situatie. Dus ik denk wel dat ook dit onderzoek weer uh, leidt tot een pleidooi voor een echt Europees toezicht op de financiële sector. Ivo Arnold, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Hoogleraar Economie en de Erasmus Universiteit volgde voor ons de commissie De Wit... en deed verslag daarvan van wat hij hoorde. We moeten nog even naar Nijmegen. Het hulp van het leger hadden ze daar namelijk zelfs nodig. Bij de verhuizing afgelopen weekend en ook vandaag... van patiënten naar nieuwe afdelingen in het UMC Radboud in Nijmegen. Jacqueline de Boer van het UMC Radboud, goedemorgen. Goedemorgen, Jacqueline de Boer. Ja, ik had het over vandaag. Wat gebeurt er vandaag nog? Uh, vandaag is onze laatste dag van onze mega-operatie om 200 patiënten te verhuizen. Op dit moment staan er 65 patiënten in een tijdslot gereserveerd om naar hun nieuwe locatie uh, gebracht te worden. Het betreft voornamelijk high-care patiënten, mensen van de eerste harthulp, de CCU, de cardiothorokale chirurgie. En om acht uur is ook onze nieuwe aanrijroute uh, omgesloten, zoals wij dat noemen. Mm -hmm. Wij rijden vanaf uh, acht uur niet meer over de Sint-Annestraat, maar over de Oké, okay. Mag ik even naar een concreet voorbeeld? Iemand met een uh, hartstilstand uh, ja. ligt op intensive care. Hoe verplaats je zo'n patiënt? Want dat moet natuurlijk met de grootst mogelijke zorg gebeuren. Ja, wij uh, hebben daarvoor tijdsloten gereserveerd. Um, de patiënt wordt aangemeld bij het uh, commandocentrum. Dat is speciaal hier ingericht. Daar zitten mensen van en het RAP-out en van Defensie. Wij hebben daarvoor een, een systeem, uh, eigenlijk ingericht, uh, patiëntenvolgsysteem. Mm -hmm. En daarmee kunnen we iedere patiënt die gaat verplaatsen in dit deel van het ziekenhuis, kunnen wij volgen. Er staan bij liften bijvoorbeeld militairen die um, hebben een portofoonverbinding en geven dus eigenlijk een in- en een uitcheck En dat gaat zo door totdat de patiënt uh, op de desbetreffende uh, locatie of OK-plaats OK uh, heeft gevonden. alle apparaten gaan mee? Alle apparaten gaan mee. Ja, de OK's die hebben we gistermiddag definitief ingericht. En om half negen is ook in het nieuwe gebouw zijn de OK's gestart. U heeft het al over defensie, mevrouw de Boer? Hoe, hoe belangrijk is die inzet en de hulp van de krijgsmacht voor u? heel belangrijk. Op zich, wij zijn een groot ziekenhuis met veel uh, voorzieningen en ondersteuning, maar dit is echt een expertise die wij echt van Defensie nodig hebben. De manier waarop zij dit proces uh, inrichten en ons hierin ondersteunen alleen al als organisatie, maar daarnaast ook uh, de middelen en de materialen die zij hebben om een patiëntvolgsysteem in te richten, maar ook daadwerkelijk uit te voeren, ja, dat is gewoon uniek en dat dat daar zijn we erg blij mee dat wij daar hun ondersteuning mee hebben. Ja, maar en daarnaast... gaat, het dus, gaat het dus vooral om de communicatie? Ja, communicatie. Laat het zien, dus communicatie om in, uh, inzichtelijk te maken. Maar op dit moment staan bijvoorbeeld ook op de oude SCH militairen... dat mochten er op dit moment bijvoorbeeld ambulances of trauma's binnenkomen... en toch nog helaas uh, op de oude route komen... dan worden die direct via een militair condom naar de... Nieuwe locatie begeleiden. Ja, en ik hoor al dat u zeer tevreden klinkt over, uh, ja. over, de, over de militairen. <laughs> ze weten ja. wat ze doen? Sorry? Ze weten wat ze doen? Ja, ze weten wat ze doen. Ze zijn ook hier uh, ingelegerd. We hebben uh, in de, een van de gebouwen die dus eigenlijk nu verhuisd wordt... op de bovenste verdieping hebben wij uh, een gastvrije neergelegerd, belegerd zoals we dat noemen. <laughs> ze worden iedere dag gebriefd uh, bij aanvang van de dag en natuurlijk ook aan het einde van de dag. En dat is allemaal intern hier in het ziekenhuis. Goed, en het gaat allemaal goed en vanavond is klaar. Ja, om Mooi. twee uur, als het goed is, hopen wij een van de laatste zware patiënten... naar de nieuwe locatie te brengen. Jacqueline de Boer van het UMC Radboud. Succes nog even, dan vandaag. En bedankt okay. voor uw uitleg. Dank u wel. Goedemorgen. Dag. Het Radio 1 Jaaroverzicht. Ik spreek en ik zal blijven spreken.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 Blue van VGZ vanaf 77 euro. Sluit nu af op Blue.nl. En ook het verbruik van de Mercedes-Benz Sprinter is om van te dromen. Met de gloednieuwe 7-traps automaat rijdt u tot maar liefst 15% zuiniger. De Sprinter, de bestelwagen van je dromen. Dit is Radio 1.